Kees Groot met het NOS-journaal. Afgelopen nacht zijn er opnieuw Nederlandse jongeren aangehouden... in de Belgische badplaats Knokke. Het is er al een aantal nachten onrustig... omdat de cafés eerder dan normaal sluiten wegens het coronavirus. Vannacht werden twee minderjarige Nederlandse jongeren opgepakt. Ze riskeren een boete van 175 euro. De politie in Knokke krijgt assistentie van een Nederlandse agenten... in de hoop dat die wat beter contact krijgt met de overlastgevende jongeren. Den Haag krijgt een nationaal monument voor de herdenking van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Bij de zoektocht naar een plek en een vorm voor het monument worden ook voormalige Nederlandse militairen betrokken... die in 1995 als VN Blauwhelmen in Srebrenica waren gestationeerd. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de moslim door het Bosnisch-Servische leger werd ingenomen. In de dagen daarna werden meer dan 8000 moslimmannen vermoord. Docenten in het voortgezet onderwijs hebben door de coronacrisis minder kunnen toetsen... en daardoor zijn ze soepeler in de beoordeling van de leerlingen. Dat heeft ertoe geleid dat er dit jaar minder zittenblijvers zijn, meld Dagblad Trouw. De krant deed een rondgang langs grote schoolbesturen. Leerlingen krijgen vaker het voordeel van de twijfel... en op veel scholen krijgen leerlingen en ouders een zwaardere stem in het besluitproces. Ondanks felle protesten van advocaten heeft het Turkse parlement een wet aangenomen die de structuur van de advocatuur in het land aanpast. Volgens tegenstanders is het een poging van president Erdogan om kritische advocaten die mensenrechten situaties onderzoeken de mond te snoeren. Door de nieuwe wet kunnen er per provincie meerdere orders van advocaten komen. Veel raadslieden zijn bang dat die nieuwe orders op de hand van de regering zullen zijn. De Internationale Commissie van Juristen en Human Rights Watch noemen de nieuwe wet een uitgekiende poging om via de politiek de advocatuur te verdelen. Het weerperiode met zon, maar er trekken ook wolkenvelden over en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen is het de hele dag droog en ook dan schijnt nu en dan de zon en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 in Zandvoort en waar ook ter wereld. U luistert weer naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En ik heb vandaag een bijzondere gast. En die gast is Jacob Kerkman. Ariszoon zet hij er altijd mooi achter. En die uh, heeft een boek uitgegeven van Zandvoort... met een S en een T naar Zandvoort... En naar aanleiding daarvan heb ik gevraagd of u hier in het programma wil komen... om te vertellen ja, hoe ben je tot het schrijven van zo'n boek, enzovoort, enzovoort. Nou, we hebben al aardig zitten keuvelen daarnet... dus ik denk dat het weer een heel interessant uh, verhaal wordt. Mocht u op- of aanmerking hebben, dan kunt u ons bellen... 023-571-30393. Ik zal het nog even een keer herhalen, 571-30393. Welkom, uh, nou ja, ik zeg gewoon Jaap... want zijn er ook mensen die je echt Jacob noemen? Nee, weinig. Weinig. De, maar dat is je zondagse naam. Mijn zondagse naam. Goed zo. Nou, welkom Jaap in dit uh, programma. Ik begin altijd met de vragen ja, van wie ben je erin? Nou, dat weten de meesten wel... maar er zullen toch ook mensen zijn... die nog niet zo ingevoerd zijn in de Zandvoortse geschiedenis. Dus misschien kan je vertellen... Uh, ja, waar je vandaan komt, hè? Ja, ik ben uiteindelijk van de, het geslacht, Weer Kerkman. Waar er zo, nu zoveel van zijn. Maar toen de tijd ook veel in de. Heel veel familiesfeers. Uh, ik ben uh, van de familie uh, Arie Kerkman-Ari Botje. En waarvan uh, ik een uh, achterkleinzoon zou zijn. En uh, mijn vader was Arie Kerkman. Die uh, uh, voorheen uh, wethouder was van Zandvoort. En, uh, nou, en vandaar dat ik. Uh, daar heb ik mijn uh, uh, best gedaan om, om, om. toch nog wat van Zandvoort uh, achter te laten. Ja. Want in, de, in deze omdat ik natuurlijk alweer op leeftijd ben gekomen. Ja, want uh, je zei net met alle respect dat je volgend jaar tachtig wordt. Dus jij hebt een lange herinnering aan de geschiedenis van Zandvoort. Heb je je daar altijd voor geïnteresseerd? Ik heb me er altijd voor geïnteresseerd... omdat je midden in het oude Noordbuurt uh, geboren bent. Waar ben je precies geboren? In de Noorderstraat. In de Noorderstraat, ja. ja. En, uh, maar de Noorderstraat van voor de oorlog? Of de Noorderstraat die huid... van voor de oorlog ben ik geboren. Ja? En later ben ik ook weer gewoond in de Noorderstraat uh, van na de oorlog. Maar het frappante is als je dan al de prenten die er zijn... Uh, die ik opgespaard heb... Ik, ik spaar geen foto's, maar ik spaar prenten. Dus uh, prenten van foto's. En als je dat goed bekijkt en achter elkaar legt... dan uh, kom je tot ontdekking dat uh, het huis waar ik dan nou geboren ben zo ongeveer in 1926 gebouwd is. Ja? Dus uh, voorheen heeft er wat anders gestaan in die Noordbuurt... wat eigenlijk niet meer achterhalen is hoe dat was. Want als je dan praat over een wasfabriek die er altijd gestaan heeft... Uh, voorheen hebben er allemaal kleine huisjes gestaan. Dus, dus er zijn de slagen geweest, ook in de vorige eeuw... wat nu gebeurt ook in het oude dorp. Uh, nou ja, dat moet je gewoon maar later getijen. En dat is een nieuwe tijd, zeg ik altijd maar. Ja. ja, want ik weet nog dat destijds door het genootschap... want daar heb je natuurlijk ook heel lang in het bestuur ja. gezeten... nog een actie was van Red de Noordbuurt. Dat we handtekeningen verzameld hebben, maar dat heeft niet zoveel uh, uitgericht. Nee. Hè, want daar moest ruimte komen en uh, ja, daar zijn heel veel van die oude vissershuisjes ja. uh, verdwenen. Dat huis waar jij dus geboren bent, staat dat er nog? Of ja, is dat, dat ook afgebroken? Dat is ook afgebroken. Het dus de, de... stond boven de grens ja. van de, van de Kruisstraat. Ja, precies. Hè? Dus ja. De, de huidige Noorderstraat is allemaal nieuwbouw van allemaal na de oorlog. Allemaal nieuwbouw, ja. Maar je bent er wel weer in teruggekomen. Ik ben er wel weer in teruggekomen. En uh, ja, jij bent voor de oorlog geboren. Ben je ook geëvacueerd? Uh... Ik ben ge we zijn als gezin geëvacueerd. Uh, mijn vader is... Toen de tijd omdat hij uh, in de gemeenteraad zat. En, uh, uh, is hij uh, nog opgepakt. en uh, hij kreeg een boete van 50 guldens. En het, het, wat ik me kan herinneren, zei ik. Pa, oh, dus geen moeite. pak maar in mijn want er zit al 5 guldens gulden in. Ja, ja, ja. ja maar <laughs> we moesten van, uh, van. We zijn inmiddels uh, gaan wonen in, uh, in Oud-Noord omdat uh, uh, we ook uh, lid waren van die uh, sociale woningbouwvereniging. En daar vandaan moesten we evacueren. En dat is in 1942, uh, eind van het jaar, uh, gebeurd. Zijn we eerst naar Friesland gegaan. Toen zijn de mannen zijn hier gebleven in de, in, de, in de Noordbuurt, in het huisje. En later heb je hier wat in Heemstede gevonden. Voor het, waardoor het hele gezin met op opa en het hele allemaal in één huis. In Heemstede. In Heemstede terechtgekomen. Dat was dus een volle, ja. volle bak. Ja, daarna had je natuurlijk je, je speeljongens... die ook in de buurt woonden. En dan gingen we één keer in de week... Gingen we met de tram naar de biscoop Monopol In de hollostijd. Dat ging nog door? Dat ging er door. Voor een kwartje gingen we dan met de tram... van naar Heemstede naar de hout naar... Dus die reed nog? Die reed nog. En uh, waar ben je op school gegaan dan? Het was een hogeschool. Inheemsteden. Inheemsteden, In Heemstede, Adrien Paulland. En later terug naar de, de handischafsschool, maar dat... Uh... School, D. school D, want die uh, wordt ja, ook in, uh, ja, school D. in je boek genoemd. Ja, ja, ja. Uh, je vertelde mij dat uh, jouw familie uh, nogal in kunst uh, vereeuwigd is. Kan je daar wat van vertellen? Ja, uh, op de boulevard Veenemarplein zit een oud mannetje op een bankje. Dat beroemde beeld van Kees Verkader. Dat beroemde beeld van Kees Verkader. En nu is het zo dat... Uh, hij, werd, hij was toen in huis met een nichtje van me... bij, uh, bij opoe. Ik zeg altijd opoe. En uh, daar heb je boven gewoond. En toen had hij... Nou, in, in, in, in, in zijn arme tijd... heeft hij dat beeldje gemaakt. Voor de gemeente Zandvoort. En ja, ja daar is opoe... opoe heette toen. De overgrootvader dus die is daar op de bankje gekomen... vanaf een foto. En toen mocht hij in halen ook nog wat maken van uh, winkelende dames. Toen heeft hij een foto... genomen, ook van die drie dames. En, uh, en dat was opoe zelf... met zijn, haar twee zusters. En die hebben ze vereeuwigd... en die staan nu... Bij, op de Grote Houtstraat, bij het... Overniershuis. Ja, als je de grote Houtstraat uh, inloopt ja. uh, en dan dat, het, dat die zich ja. verbreedt. dat ja. de Gierstraat heet, dat geloof ik Giers, uh, bij ja. de ja, precies. op dat plein. Ja, plein. Daar staan ja. die drie winkelen de nou, Die die die die Dat is de drie kwartjes. Ja, precies. <lacht> nou, dus uh, ja, dat is wel een heel uh, een hele mooie. Herinnering om je opa en je oma, opoe, eh, ja, ja, over, ja. zo eh, te kunnen zien. Eh, je vertelde ook nog dat jij een afstammeling bent van de Oude Puur. Dat was de ja, ou, dorpsomroeper. Dat was de dorpsomroeper, dat was Jacob Molenaar. Je hebt natuurlijk uh, die hebt nog meer uh, afstammelingen. Die, die, die, de kant van de, de Bokking. De Pum zeggen wij, want hij heet eigenlijk, Bokking. Maar ja, Bokkenpum. Dat is een afstammeling. Dan hebben we de bonnys ja? afstammelingen. Dat zijn de andere, tak ja, van de Molenaar. en dan, dan uh, zijn, uh, zijn dochter, die is dan vertrouwd met een kerkman. En daar ben ik dan weer afstammeling van. Nou, kijk, volgens mij, maar dat, uh, dat ontdek ik wel vaker... is half zand voor het familie van elkaar. Ja, ja. Uh, andere gasten die ik hier aan tafel heb gehad, die uh, hebben hetzelfde. Thomas, wij gaan naar een muziekje. Ja.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 Dat de bad en de post vele malen s'nachts bezorgden en dat hij werd afgelost. Mensen noemen elkaar geen liedje, eenmaal zie je alles. Nou, dankjewel, Thomas. Dat had ik nog u vergeten te vermelden, dames en heren luisteraars. Welkom terug in het programma ZFM Oud Zandvoort. Aan de knoppen vandaag wederom onze uh, onvolprezen Thomas de Jong. Thomas, wat was dit voor liedje? Het was Leen Jongenwaard met Liedje van de Kapitaal. Leen Jongenwaard? Ja, ik kon de stem even niet thuisbrengen. Het is de schuld van het Kapitaal. Ja... Nou, dat is wel een heel uh, intrapper. Uh, ja. hè? Uh, mijn gast aan tafel is uh, Jaap Kerkman. In het eerste blokje hebben we het gehad over uh, ja, uh, zijn familie en uh, uh, waar hij van afstamt. Maar hij komt hier omdat hij een boek geschreven heeft: van Zandvoort met uh, een S en een T naar Zandvoort. En eh, nou ja, ik eh, had het er net eh, even, in, terwijl Thomas dit fraaie lied eh, speelde... van waarom eh, begin je eh, ja, op, op de manier zoals het boek begon... maar ik, ik kan je weten vragen, eerst waarom heb je dit boek geschreven... en hoe kom je aan deze indeling? Het boek heb ik geschreven naar de hand van... ik was een keertje bij Piet Paaf was overleden... en die... Uh, een vrouw, Marijke Dees, die zegt tegen me... ik heb zoveel in de kluis zoveel uh, papiertjes liggen van Piet... die zijn hele verhaal opgeschreven. Ik zeg, ik zeg, nou, mag ik dat hebben om dat over te schrijven? Ik zeg, misschien doe ik daar wel wat mee. Ja, want Piet heeft het ook wel eens gevraagd bij iemand om het uit te geven... maar ze hadden geen interesse. Inmiddels uh, was ik ook bij de genootschap... En daar kwam uh, Matee met een verhaal. Van dat boekje van Leentje de Tuinman. Of Leentje, ja, Leentje van de Meij. Leentje van de Meij, Leentje van de Meij, ja. Daarbij kwam nog een verhaal tussendoor van Jan Snijder. En nou, toen dacht ik bij mezelf: nou, als ik dat eens een keer bij elkaar bind en, en verhaal. dan heb ik dan een, een goede opsteken, want ik kan dat boek wat dicht ...dikker worden dan het uh, zomaar een... Uh, ja, een vlodders, ja. Een vloddertje, een A5 of zo, hè. Maar ja, hoe ga je het begin en het eind? En mijn gedachte was eigenlijk... ...ja, ik moet uh, van dat woord Zandvoort... ...moet ik iets maken, dus met een S. En nu gaan er allemaal gedachten door het dorp... ...van, van de gemeente, van Zandervoerde. Maar Zandervoerde heeft dat nooit heten hier op Zandvoort. Want oude kaarten van, van voor 15... Uh, zoveel, die geven aan... dat Zandvoort... of Zandvoort... Ja. hier aan de kust geweest is. En niet Zandervoerde. Dat is een, uh, iets geweest... van... Uh, burgemeester uh, Beekman. Die heeft zijn huis zo genoemd. En er was ook een, nog een gedicht. En de, de einde... van de zin was... dat het na het, het zand... Voerden. En dat hebben ze bij elkaar geraapt. En ze hebben zandvoerder. Maar dat de gemeente dat uh, bij het VVV uh, laat bestaan... Oh ja, dat moeten ze zelf weten. Ja, zo is het. Ja? Maar fijn, we hebben het over het begin van het boek. Ja, hoe noem je dat eventjes aan? Er zijn, uh, de heren van Lennep hebben een rondreis gemaakt door Noord-Holland. En uh, die kwamen ook op de, op de terecht En die waren... Het te beroerd eigenlijk om te zeggen, we nemen een stap verder, we gaan naar Zandvoort. Maar die zagen wel die vislopers gaan, en lopers gaan, van Zandvoort naar Halem. En, en de blinkert, even voor de duidelijkheid, dat is die zandheuvel bij Kraantje. Bij Ja, goed, we, moeten even, we hebben natuurlijk geen uh, plaatjes, dus de, de, we moeten het even duidelijk maken. Goed zo. De, de, en daar ben ik mee begonnen. En toen uh, toch, dan gaat je verhaal weer verder... He, dan gaat je verhaal naar uh, de tijd. En dan uh, kom je op een gegeven moment. Uh, ja, de Franse tijd. Want nee, je begint eerst met, met, met, met, met de heren van Zandvoort. En die is overleden. Nou, en, en wie was de eerste heer van Zandvoort? De, de heren, eerste heer van Zandvoort was Paulus Lood. Waar de boulevard naar genoemd is. En die heeft hier de, de, de zaak gekocht. He, van, uh, want die was nog uh, iets in. Uh, in Portugal of zo, Die heb ik geld verdiend en uh, nou, een stuk grond kopen. En hij woonde in Amsterdam? En hij woonde in Amsterdam. En later heb hij nog op de, oh, in Haalem gewoond, maar goed, dat is weer een hele andere... Maar hij kwam te overlijden, dus dat, dat verhaal van het overlijden... hoe hij de, de, de, de graaf is gedragen, kom je vanzelf in de kerk bij, ze, bij de grafkapel. En als je bij het grafkapel wordt, ja, dan heb je voor- en tegenstanders... En er was ook een tegenstander. Die heeft daar een, een, een poëzie, gedacht, gedicht van gemaakt. Heb ik er ook maar in geschreven. Ja, precies. Ja, en uh, God, het is wel interessant. Maar en... even naar die Paulus Lood want uh, ik weet natuurlijk ook wel een klein beetje van de kerk... die heeft die grafkapel uh, zelf gebouwd. Ja, dus die was gebouwd. er al ja, ja. voordat hij overleden was. Ja, die was zelf gebouwd, ja. Ja. ja. En hij had dus ook een bank, ja. hè, wat we nu de Herenbank noemen. Ja. Die staat nu in de zijbeuk, maar die stond tegenover zijn graf. Want dat was de bank waar ja. de heer van Zand in nou, zat. Maar had. de indeling van die kerk was ook heel anders. Ja. Ja. Je, je, de, de, dat oude gedeelte van die kerk... dat, dat kennen wij eigenlijk niet meer terug. Nee. Dat, is, dat is onmogelijk. En uh, nou ja, goed. Je kan er natuurlijk verder op doorgaan... maar dat was niet de, de, de intentie van, van het, van het, van het verhaal. Het verhaal was dat er nog meer mensen zijn... en dat er spijkertjes in, de, in, in die kisten waren... Uh, van wie er, er lag. Ja, die mevrouw Kwestnooi, want die naam kwam ik uh, tegen ja. in jouw verhaal. Wie, wie was dat dan? Zijn dochter. Ook oh, z'n dochter... Ja. Maar die was voor hem dus overleden. Overleden, ja. Dus zij was de eerste die in de Dat ja, ja, ja. heb ik nooit geweten. Nou, zie je, Ari, ik, ik heb je... Of uh, Jaap, sorry. Ja, Ari Kerkman. Jaap, uh, ik heb uh, je boek met aandacht uh, gelezen. Ja. Dus uh, ja, ja, een mooi verhaal voor, ja. uh, van... Dus toen kom van, je vanzelf in de Franse tijd. Ja. Nou, dat was de hoor, hier, hier op Zandvoort. Want er was maar één... Ik heb het later nog eens een keer terug kunnen lezen ergens. Er was maar één visserscheepje... wat begunning kreeg om te vissen. En de rest lag aan de wal. En... Uh, op Zandvoort was... Uh, uh, er stonden zijnpalen. En uh, die gingen van kust naar kust. Dus vanuit Noordwijk konden ze kijken... via Zandvoort naar Wijk en Zee. En mij door. Wijk en Zee... En zo verder, langs de hele kust, als daar wat gebeurde. Is dat waar de zijnpost weg naar genoemd is? Ja, Zijn er die? Uh, ja. Precies, is, dus daar ja. stond een seinpost. Een seinpost van ja, de Franse... Franse Komt dat uit de Franse tijd? Uit de Franse tijd. Wat ik wel weet, de, maar ik weet niet of dat ook in je boek staat... want ik heb het wel gelezen, maar ik heb het natuurlijk niet voor... zoals jij uh, voor 100 in mijn hoofd zitten... dat uh, in de Franse tijd alle kerktorens gevorderd zijn door de Fransen. En dat vanaf dat moment ze uh, uh, gemeentelijk of rijksbezit ja, werden... maar deze kerktoren was niet zo geschikt ervoor. Nee. Want dat is, ik heb er ook eens... Er zijn kerktorens met een omgang. Ja? En deze kerktoren had geen omgang. Die was al zodanig verwoest... in het verleden... dat uh, later heb uh, Paulus Lothar... een nieuwe spits opgezet. Dus uh, nee, dat, ik geloof nooit... dat de Franse tijd daar uh, gebruik van gemaakt heeft. Oké. Okay. Ja. En uh, hoe kwam zand voor de Franse tijd door? Nou, heel broed. Eh... Uh, wij, wij is er allemaal nog dat uh, koning Louis van Holland... dus de broer van, uh, van, uh, van Napoleon. Napoleon... dat hij nog uh, wat geld gegeven heeft aan Zandvoort. En voor de rest uh, was het dan ja, ah, gewoon, gewoon armoe hier of Zandvoort... Uh, met vissen, met... met, met uh, in, in, de, in, in, in duinen... Ja, uh, erten verbouwen. Ja, niet zozeer aardappels, maar erten. Die werden wel veel verbouwd. En, en geiten houden. En die werden dan... Dat uh, wat werd dan... Onwelijf uh, verkocht. Gekocht. En ze liep, de mensen liepen naar Halem... Om wat te verkopen of of, of... of daar vandaan weer terug te brengen naar... Uh, verschillende kleine huishoudentjes die dan een soort kruideniertjes waren. Ja. Yeah? Ja, want dat uh, heb ik ook gelezen in het uh, verhaal van Jan Sneijer. Dat ja, ze uh, ja. naar Haarlem uh, gingen om ja. daar uh, dingen in te kopen... Ja, die dan precies. in Zandvoort weer uh, verkocht ja, ja, werden. Ja, ja. ja. Goed, dus... Ja. Uh, en ja. dan krijg je natuurlijk het, uh, het, het ongenoegen van de kerk... die, die, die, die zijn inkomsten ook krijgt vanuit de visopbrengst. En, en de gemeente die een stelletje arm hebben... die niet, niet behoren tot de kerk, maar misschien ja, van de... Van de, van de van de katholieke kant... hebben we gestaan. Uh, uh -huh. die, die dan ook... Uh, onderhouden moesten worden. En dan uh, hebben ze later... hebben ze daar... overeenkomst mee gehad met de gerechten. Nou, dat vond ik wel een aardig verhaal dat de mensen dus niet kunnen denken van dat gaat hier maar zo op. Zo fluitjes. Ja, dat zijn hele artikelen ja, waarover ja, ja. de kerkenraad vergadert over ja, bedeling. En ja. het extract uit het register van schouw dus ja. en gerechten Ja, er is een hele discussie. En dan je zeggen, ja, dat moet ik even doorheen bij, bijten. Maar het, het, het is wel gebeurd allemaal. Ja, ja en dus de kerkenraad wordt eigenlijk opgescheept met een... Ja, uh, ja. Met een groot uh, probleem. Ja, ja, ja. Ja, precies. En wanneer is dat uh, uh, dan weer, uh, nou ja, naar de... Nou, voor... na, nadat uh, Koning Louis uh, weg is gegaan, hè, dat is in 1869, nee, 1869, alweer. Uh, ik kreeg eerst nog een, een die, die, die, uh, die... onze tijd. Ja en een hoop oorlogen en dat er een hoop afgevoerd werden... naar de, de, de oorlogen, naar Rusland. En, maar later is het natuurlijk dat die, die... en wat ze nu dan ook vieren vandaag... dat 200 jaar uh, koningschap... dat uh, Willem, uh, prins Willem uh, weer terugkomt. Ja. En land in Scheveningen met zijn schip. Ja, Groot spektakel. Ja, ja, ja, precies. Het, het heeft nooit de bedoeling geweest... dat die van zand Zandvoort zou komen, hoor. Nooit. Dus uh, dat is een heel verhaal op zichzelf al van. Ja. Goed. Uh... Maar ik vond het wel leuk om dat uh, verschillende dingen te laten zien. Ja. En uh, na die... Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat hele verhaal... en dat moeten de mensen ja. maar lezen als ze daarin geïnteresseerd zijn... komen we bij het ongemak van Jaap Kraaienoord. Wat was dat voor iets? Uh, nou, dat... dat... We zijn in de, in de liberale tijd. Hè? Dus uh, je hebt vrijheid van, van, uh, van godsdienst, je hebt vrijheid van, van schrijven en dergelijke. En uh, zeker de, de Vries die had een, een krant uitgebracht. En die heeft gezegd: uh, nou, kom maar met je verhalen. Maar dat was dat verhaal van, uh, van Jacob Kruijnoort, die, die had er ongemak gehad met zijn been. En die stond daar op de wurf, noemen we dat, hè? dus boven op het duim... te kijken naar wat anderen deden daar op, het, uh, op de strand... Waar, de, waar die zelf niet meer aan, aan deel kon nemen. En uh, nou, toen heeft een een, uh, een of ander man... Alex Bolaman? Ja, ja, die heeft daar een stukje geschreven voor in de krant... en die heeft gezegd, van, uh, of neergezet... van ja, deze man die, uh, die staat hier nou wel... en die zal best nog wel een boterhammetje hebben... Kregen, maar straks moet hij de winter door. En zo is dat dan gekomen. He? En uh, nou ja, doe er wat mee. Ja. En zo, die tijd hebben we er nu nog eigenlijk. Ja? Ja, dat uh, de mensen die de winter moeten door, ja. er komen. Dus, Hoeveel ik, mensen niet de, de voedselbank. Ik eigenlijk alleen maar laten, laten lezen van... Vroeger had je dat ook. Ja? Wat nu is, is, is heb je altijd al gehad. Ja, zo is het. Wat ik een indrukwekkend verhaal vond. Hè, twee, eh, nou ja, eigenlijk drie. Dat zijn de drie grote verhalen in het boek. Het ene is van uh, Jan Sneijer. Het tweede is van. Uh, Piet, Paap. Piet Paap. En het derde is van Leentje. Leentje van de Meid, Schipper. Zo is het. Ja. Daar gaan we in het volgende bladje over praten. Want we gaan eerst weer even naar een muziekje. Als je het niet hebt is het donderen Dus zorg altijd voor poen Want zonder poen kan je niks doen Als je geld hebt doe je wonderen Als je het niet hebt is het donderen Je bent gauw uitgeteld Zonder geld, geld, geld, geld, geld. Op deze wereld wel een beetje raar gesteld Want alles in dit al draait altijd weer om geld En hij die noten zijn bezet blijft altijd onder Jan Daar helpt geliefde vader en geliefde moeder aan. Als je geld hebt doe je wonderen Als je het niet hebt is het donderen Dus zorg altijd voor poen.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 als je geld heeft... Zonder poen kan je niks doen. Nee, dat is uh, maar al te waar, uh, Thomas. Dit uh, liedje van uh, Johnny Jordaan. Want daar hebben we het net over gehad, hè? Uh, geld en uh, de, de bedeling. En de, uh, ja, de gemeentebestuur, wat met het kerkbestuur uh, probeert tot een uh, akkoord uh, te komen. Welkom in mijn programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn gast aan tafel is Jaap Kerkman. En eh, als u ons wilt bellen, telefoonnummer 023-571-3093. We hebben al eh, ja, zo wat van het boek gehad. En we kwamen bij het gedenkschrift van Jan Sneijer. Vertel eens even, hoe, hoe kwam je daarbij? Want het is wel een heel verhaal, hè? Op een. Uh, ik mag er niet, eigenlijk mag ik er niks van vertellen. Nou. De, want namelijk hoe dat dan uh, in handen is gekomen bij het genootschap. Ach. Dat is niet belangrijk. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar daar heb ik het dan gezien. En ik heb gevraagd of ik daar een kopie van mocht hebben. Dat kopie heb ik dan gekregen. En dat, heb ik... en dat was helemaal met de hand geschreven natuurlijk. Dat was met de hand geschreven door uh, hem zelf. En dat was in, uh, in een taal. Nou, dan. Uh, dan dat je zegt, uh, schreven ze toen zo. Maar ja, deze goede man... die had niet meer onderwijs gehad... dan, uh, dan, uh, dan uh, de, de, de tweede klas misschien... van de lagere school. En dan, dat rekenen kon hij helemaal niet zo goed. En dat schrijven... nou, dat werd alleen maar uh, zo uh, geleerd van... dus uh, er stond een ander wat voor te lezen... en dan moest je maar weten wat er uh, aan de hand was. Ja, want over welke tijd spreken we? En we praten over het... Hij is geboren in 1835, dus we praten nu een jaar of zes, zeven verder in, de, in 1840. Hè? Ja, ja. En, en bestonden er toen al scholen eigenlijk? Ja, er was een school uh, achter, de, uh, achter de kerk, was een school met een onderwijzer. En die, uh, die, die gaf dan les. Ja, precies. Ja. Maar uh, aan vijftig uh, kinderen tegelijk nee, of zo? Nee, nee, nou, we oh. hadden niet veel meer. Oh. Nee, want die jongens werden allemaal aan het werk gezet, meesten. De meesten die hadden helemaal geen les. Maar de, de, de, de waren er waren altijd een stuk of uh, tien meer niet. Meisjes waren er helemaal niet, alleen jongens. Maar ja. wat gingen die jongens dan doen als ze uh, niet naar school gingen? Ja, die moesten werken op het land. Of, of, of ja, wat, wat het ook is. Want in die tijd waar, he, had je al de aardappeltijd, he, had je minder middel meer al gekregen. Dus uh, ja, nou, dat was altijd wat. Uh, of, of de geitenhoede... Ja, we praten niet over varken, maar over geiten. Ja? Ja, maar dat was uh, schering en inslag natuurlijk. Oh, ik heb altijd gedacht dat wij varkens hadden in Zandvoort. Ja, later. Oh, dat, met de entos en... Uh, ja, dat, precies. Dat is later. Dat is later. Dus dit is de geitentijd. Dat is de geitentijd. Ja. Yeah. Nou, en vertel eens even, in, in, even ja. in het kort hoor... want we gaan niet dat hele nee, verhaal... Want niet dat heeft dat hele helemaal. Niet in... Dus die, die, die, die, die. hij moest op een gegeven moment... komt hij dan van school af. En dan uh, gaat hij varen, zoals die vele jongens... En dan wordt hij dan uh, in de onderste regio regionen dan wordt hij neergezet. En dan heb je het een en ander natuurlijk ook beleefd... Hoe de, en verteld in zijn boeken hoe dat allemaal ging. En, op, en uh, later uh, heb je nog een, schipbreuk mee, een soort schipbreuk meegemaakt. Maar ze kwamen dan in stormweer. En ze kwamen bij de eilanden boven uh, de helder. En uiteindelijk zijn ze in Terschellingen zijn ze terechtgekomen... En, in plaats van Zandvoort. In plaats van Zandvoort. Dat is een entuige, ja, En zijn en, en, moeder had nog. Nee, zijn oma had nog een oude broek uh, meegegeven. Die, die, met kalk erbij van zijn oom die de pas een klusje had gedaan. Dus. En toen heb je die, die witte vlek even maar zwart gemaakt. En toen mocht hij ook mee. Uh, de wal op. En, en, en dat is weer een verhaal. Maar hij is later landman geworden. En. Uh, nou ja, die jongens hadden weinig te doen of niks. En. Uh, nou de, uh, een duivelstoeljager zou maar zeggen... Je katten kwaad uithalen en dergelijke. Maar ja, door die dominee... bij zijn oom kwam hij wel uh, in, in de kerk. Want die was koster. En die hielp hij dan. En die oom is die dan op een gegeven moment... kwam te overlijden. Toen heb hij het kosterschap overgenomen. Maar de dominee Zwaluwe... die was er nog niet zo, zo tevreden over hem. En uh, nou ja... met een uh, gedachtegang... Uh, en veel waarschuwingen... Uh, is hij dan uh, bereid geweest om uh, zijn leven te beteren. En uh, toen heb je uh, verkeering gekregen... of een sleetje met een zekere van de Schinkel... die wees be was geworden in, de, in die tijd. En die had wel nog de kapitaal om een eigen huisje te hebben... vanuit het uh, verleden. En uh, daar zijn ze gaan wonen. Dat was in de Kostenstraat, Vandaar de Kosterstraat. Hè? Dat... Uh, maar dat, dat is niet meer te vergelijken... zoals het nu is als de rechterstraat... maar er waren ook zoveel zijwegen. En, en, uh, nou, en toen heb je dat kostenschap... en de, van het kostenschap werd het uh, bij de gemeenten... Nou, Hij hij alle functies die bij de gemeente... niet bij de politie horen, heeft hij gehad. Zoals? Uh, vlag, vlagheizer, uh, klokkenleider... Uh, uh, vuurbak, uh, ratelaar... En nachtwakers. En lantaarn opsteken. Dat was de beste klus. Want daar kreeg je een hoop geld voor. Op ja, precies. Maar uh, uh, uh, uh, kijk, we gaan niet verder op dit verhaal in. Nee. Want we gaan uh, zo naar een volgend verhaal. Het is gewoon hm. even. Uh, wat ik wel heb gelezen. Dat uh, Nou, wat je net zei. Hij had in het begin. Uh, nou ja, uh, nogal wat moeite met de dominee. Maar hij heeft heel wat dominees versleten. Ja. Ja. Want hij is uh, meer dan 50 jaar koster geweest. Ja. Tot 1920. Kan je nagaan. Ja. En toen werd hij nog ouderling. En dat was hem niet gegeven. Nee. Goed. Dat was uh, meneer Jan uh, Sneijer. Waar het dus het Jan Sneijerplein naar genoemd ja, is. Ja. Was hij ook omroeper? Ja, omroeper ook. Hij was ook nog omroeper. Ja, zat er zat zo'n verhaal in dat hij in de Zuid... Nee, in de, in de Oost was hij omroeper. Was er was een brand op de boulevard. En toen uh, liep hij daar te, te omroepen. Helemaal. Nou, het is een heel uit... Oh, hier staat een mooie foto van hem ja. met de klink, ja. hè? Ja. Uh, met ja. Met dat doodgeschoten hondje. Met dat doodgeschoten hondje. Nou, en een mooie foto van de kerk in kerstversiering. Goed, uh, dan komen we bij het volgende verhaal. En dat is het jubileum van de bewaarschool. Ja. En daar wil je graag wat over vertellen, over die bewaarschool. De, uh, nou ja, waarom er een bewaarschool gekomen is. Er is een bewaarschool gekomen vanwege een klacht... van de mensen... die hier te gast waren... bij de dominee... en in de kerk dan in het algemeen... dat mensen of kinderen... werden op uitgestuurd... door... omdat de ouders er op zee waren... of vis wegbrachten... naar, naar halen, op uitgestuurd om te bedelen... bij de gasten die hier kwamen. En toen... Die er was een meneer die, die, die, die zegt... ja, dan moeten die, die kinderen horen naar school te gaan. Naar, naar de bewaarschool of de opvang. En die... Uh, Wij zouden nu zeggen de kinderopvang. De kinderopvang. En uh, nou, hoe krijg je dat geld bij elkaar? Nou, de dominee heeft zich ingespannen. Die man heeft zich ingespannen. Maar die man heeft zich bijzonder ingespannen... vanwege het feit dat... en daar heb je ze echt zijn best voor gedaan... omdat zijn zoon die kwam te verdrinken in zee. En toen heb je extra... Heb je daar, Best voor gedaan. Nou, dat is geopend uh, in 1965, in in geloof ik, 18, zoveel, 68. En, uh, nou, die kinderen gingen, dachten we allemaal, daar naartoe, maar die gingen er niet naartoe. Nee, want er was ook bij dat ze in gewassen werden. In de, in dit, uh, en, maar dat wilden die ouders niet. Gewassen werden? Uh, waar? In, de, in, in zeewater. Uh, in, op de waarschool? op. op, op, op de, in de school. Ja, en en maar dat wilden die mensen helemaal niet. Want dan konden ze zien hoe armoedig die kinderen er weer uitzagen. Nou ja, dat, dat regelen we allemaal zelf. Ja, en even, even terug, want waar stond die bewaarschool? Die bewaarschool? Ja, die, staat, die stond op de Duinweg, En nu zit uh, ongeveer, waar nu de... Is een voormalige brandweerkazerne? Of de... Tijdelijke weer. tijdelijke weer, weer gezien. Nou ja goed. Ja, en en, en uh, dat dat daarachter was een dat parkeertje. Want ja. er was, uh, het Witte Huisje stond het einde puntje. Daarnaast was de naaischool na die er eerder stond. En daarnaast bewaarschool. Nou vorige week had ik hier... Uh, uh, vrouwtje uh, Van uh, Paap van der Meij. Ja. En uh, toen hadden we het over de padvinderij. Want later. En dat, en dat heb ik ook nog heel even meegemaakt. Uh, was dus in... Uh, was dat ene was er niet meer... en dat andere, dat, dat was dan de pad de en dat noemden we de Tonnenberg, dat ja, gebouw. Ja, dus ja. was in de en, naarschool. Ja, en, ja. Uh, en daarnaast woonde uh, in die tijd mevrouw Wiener. Van Lodewijk Wiener. Ja, maar daarvoor heet ze, was die van Vallo. Ook oh, ja, inderdaad. Dat is zo. Goed, maar dat is even voor de plaatsbepaling. Want uh, kijk, uh, we hebben wel mooie foto's in het boek. Maar we moeten de, de, de luisteraars natuurlijk even duidelijk maken. Het is dus achter uh, het politiebureau. Ja, ja. Eh, en uh, daar was dan uh, ook de Duimweg. Want uh, die hebben natuurlijk ook, maar dan het verlengde. En daar werd dus. Werd dat daar speciaal voor gebouwd, die uh, bewaarschool? Die bewaarschool is speciaal gebouwd voor, voor, voor als bewaarschool. Ja. En. Uh, <coughs> Nou, in het begin liep het niet zo, maar er waren de, de, alle, de dames van alle heren. vanuit de omtrek van, van Zandvoort. die hadden zitting in het bestuur. Ja. En, uh, nou, er werd natuurlijk het nodige geld ingebracht. In maar later is het allemaal goed gekomen, want ik kan me nog een foto herinneren. waar mijn vader op staat. En goed, die heeft ook op de bewaarschool geweest. Die heeft ook op de bewaarschool geweest. Maar. Om het heugelijke feit van, van de opening te, te, te, te vieren. vieren, heeft Zwaluwe een, een, een gedichtje gemaakt. En dat is nu geworden dan het Zandvoorts Volkslied. Is het daarvoor geschreven? Daar is het voor geschreven: jubileumlied bij het openen van de bewaarschool 1845. Yes. Oh. Nou ja, ik ken het Zandvoortsvolkslied Volkslied wel. En dat zingen we dan ook altijd na een voorstelling van de Wurf. Maar ik heb nooit geweten dat het ter gelegenheid... en dat door meneer Zwaluwe de, de tekst had geschreven... maar dat het daarvoor was, ja, dat wist ik niet. Maar eh, eh, eh, Voordat we naar muziekje gaan, want ik zie Thomas al eh, zwaaien... nog heel even, want ik intrampeerde hier net met dat uh, verhaal van dat water. Dus er kwam zeewater in de bewaarschool... Ja, de, de en dan werd, werden ze daar gewassen. Er de... werd, uh, werd water gebracht met een, met een kar. Ja? En die, uh, ja, dat werd dan een beetje verwarmd. En dan uh, mochten de kinderen daarin... Die werden moesten dan, verplicht in bad. Die moesten verplicht in bad, maar toen kwamen die kinderen niet op school. En later hebben ze dat afgeschaft. Dat, omdat ze zeggen, ja, dat dit, dat, eigenlijk kunnen we dat niet meer doen, hè. Maar dat, dat, dat we, in de loop der tijd werd het natuurlijk ook wel dat het hygiënischer werd, in verstand. Dus toen werd het facultatief gesteld? Ja, ja, je hoefde er ja. niet in bad, maar je mocht wel. Je mocht wel en toen kwamen er dus veel meer kinderen. Hoeveel kinderen spreek kinderen. je van? Wat? Van hoeveel kinderen spreek je? Nou, als je dan die grote foto ziet die er bestaat, nou, dan zitten er, er toch maar al gauw 40, 50 kinderen in. Je, je vertelde nog iets van je vader? Mijn met, vader, ja. Die is een met chocolaatjes? Ja, of, uh... ja is, op een van die foto's staat mijn vader. Ja. Precies. Maar ja. die werd er ook op uitgestuurd om uh, iets te verkopen aan de Ja, aan mijn de vader die is van... Uh, uh, laten we zeggen, hij is van 8, 1912... Ja, nou, dan zijn we weer een tijd verder dan 18... 18, 18, ja, 18, 18, 18 uh, precies. Hè? Nee, niet bedelen, maar ja. ze, ze gingen al wel... Oh uh, ja, hij werd... Uh, ja, het was ook wel natuurlijk een slechte tijd. En dan werd hij door uh, opa en opa... Want opa, opa die, uh, die was vis... vis uh, visser. Dus kanalen en dergelijke. En uh, nou, die werd door opa en met... Uh, en Jan Verkee werd hij dan... Uh, Jan Verkee, Jan Verkee, Jan ja. Paap. Ja, werd hij dan... Uh, nou, naar het strand gestuurd. En dan uh, nou, en, en, uh, te bedel om met, met die, uh, met die repen En zorg maar dat je uh, binnenkomt. Want en die werden voor een paar centen verkocht? Eerst, ja, die werden eerst ingekocht. En dan voor een paar centen verkocht. En dan had je er een paar centen winst op? Zo weet ik, zo, zo weet ik ook het verhaal van uh, oma Harry de petroleumboer. Dat is dan familie uh, van, van, van, van mijn opa. Die kreeg van opo een kwartje... om olie te kopen, petrolie, En aan het eind van de dag bracht hij het kwartje weer terug... maar dat hij had zoveel verdiend om te zien. Ja. Het nou. is dus echt, echt verhaal, hoor. Goed, nou, er staan uh, nog veel meer mooie verhalen in dit uh, boek. Maar uh, het verhaal wat wij uh, persoonlijk uh, ja, heel erg uh, aansprak... Dat was het uh, verhaal van uh, Piet Paap en van de mevrouw van de evacuatie. We gaan even naar een muziekje en dan hebben we nog tien minuten... Ja. om, uh, zo snel gaat het, ja... Uh, om het laatste, de laatste verhalen nog even wat over te vertellen. Ik uh, ga even... Genoeg... Want we hadden het net, Jaap, over het Zandvoorts volkslied... wat geschreven was door dominee Swaluwe... ter ere van de opening van de bewaarschool. En Thomas die heeft dat dus voor ons opgezocht. En uh, u hoorde dus een deel van het Zandvoorts volkslied... zoals het nu nog, na iedere voorstelling van de Wurf... en bij andere gelegenheden, staande wordt gezongen. Het was wel even heel toepasselijk... Goed, ik sla een, een, een heel stuk over. Want kijk, als mensen erin geïnteresseerd zijn, dan gaan ze natuurlijk zelf maar uh, dit boek uh, kopen. Maar ik uh, kwam bij het verhaal van, uh, van Piet Paap. Uh, hoe, hoe kwam jij aan dat verhaal? Ik, uh, Piet Paap, die. Uh, we hadden toen de tijd. Hadden we het krantje van de kerk. En dan kwam Piet Paap met de hele familie kwam bij ons thuis uh, dit in de kaart zetten. En uh, nou toen hebben we, ze, hebben we elkaar leren kennen en Marie was erbij en dan uh, nou, je weet hoe het gaat met een kopje thee en uh, koffie. Nou, toen kwam Piet overlijden en toen ben ik naar Marie op de visite gegaan. Ja, ze hoort het. Dat toch. Dat is de vrouw. Ja. En, uh, nou, dan kwam ik daar. Dus zei ze, ik heb nog wat van Piet. Maar je kon dat niet zo goed uh, uitgeven. Want ze wilde het niet hebben. Ken jij er wat mee? Nou, zei, geef maar. Dan zal ik het even bekijken. Ja, maar dat mag niemand weten hoor. Nee, zegt dat uh, komt het goed. Nou, toen heb ik het gelezen. En, en ik heb het eigenlijk overgeschreven. Want het stond op... Hij had een uh, pamflet gehad. En daar heb je allemaal van die vierkante stukjes uh, papier gehad. En daar heb je steeds een stukje verhaal. En dat heb je genummerd. één tot en met zoveel... En dat, uh, nou, dat was dan overschrijven, uh, zei zijn overschrijven, overschrijven. Dus dat ik het hele verhaal had, dan had er nog wat, wat, wat briefjes bij, en nog wat bijgezocht, en uh, nog eens uh, een boek gelezen. En dan denk ik, oh jee, dat hoort er ook eigenlijk wel bij. En nou, als je dat dan allemaal nagaat, dan heb ik dat verhaal van Piet Paap, werd compleet in mijn gedachten. Ik denk, ja, dan moet ik dat verhaal nog eens een keertje toch eens goed opschrijven. En, nou, dat, dat, dat ze op een gegeven moment gepakt werden. En, uh, nou, dat is een alzame verhaal. Ja, wacht eventjes. Uh, even, even wie Piet Paap was. Want uh, uh, dat weten misschien mensen niet. Ja, oh, ik ja. weet het wel. Ja. Maar uh, even heel in het kort, uh, wie was uh, Piet Paap? Ja. Piep, piep, ja. Piet Paap. Het was een doodgewone zand man, man, jongen... die, uh, de, zoals uh, we allemaal, de lagere school doorliep... en op een gegeven moment daarna een vak moest leren... en dan uh, terecht kwam bij zijn familie. Oom, hij moet maar dan... Uh, die, of uh, ja, typograafheid, dat worden En uh, bij de drukkerij. En dan kan hij vast leren bij, uh, bij, bij Gert de Bach. En dan... Uh, Gaat hij s'avonds maar naar de avondschool. En dat was drukkerij Gettenbach aan de achterweg. Ja, nou. Want dat was schuin tegenover ons. Hè? Want ik woonde natuurlijk in de Halterstraat 50. Ja, ja. En uh, net ja, om het ja, hoekje van nou, de Ja, je hebt, er nog meer, je hebt nog meer stukjes geweest hoor. Goed. En, uh, nou, nou, deze zie je dan uh, komen. En, nou, in de, nou ja, en dat, dat groeit met elkaar op. En IJs de Jong kwam erbij. En, uh, nou, dat werd dan op een gegeven moment oorlog. En, uh, nou, en uh, Gertenbach, was al in de ondergrond uh, toen de tijd. wisten we ook helemaal niks van hoor, maar hij was er wel. En hij reisde het land af. En de zaak ging gewoon door. Maar het werd steeds minder en minder. En er kwam er iemand uit Amsterdam die zegt... die jullie niet de perol voor ons drukken? Zo'n zo, zo zo verzetskrantje. Nou, dat deden ze ook nog een keertje. Maar ja, toen de verraad, verraad kwam in Amsterdam... Toen hadden ze gauw natuurlijk in de gaten dat uh, de, daar gedrukt werd. Dus daar werden ze gepakt. Nou, toen hebben ze via Scheveningen en, uh, en, uh, en Amersfoort... Ja, hebben ze uiteindelijk in Utrecht hebben ze dan straf gehoord. Wat als je het boek leest, dat is, het is eigenlijk niet te vertellen... hoe dat allemaal heeft voortgedaan. Uh, Piet uh, met veel uh, hangen en wurgen, noemen we dat... Uh, 15 jaar nog gekregen met Jong, maar Gerttenbach uh, dan de doos eraf kreeg. En dat hebben ze dan uitgevoerd. Nou, daarbij kwam nog het verhaal... nog het feit dat, uh, dat de vrouw van Gettenbach, die daagde in Haalem, bij een, ook bij weer een uh, bibliotheekdrukkerij... en die zat ook in de ondergrond... Uh, en er was dan weer een... Uh, een uh, een vriendin die uh, weer op de kinderen paste. En op een gegeven moment, uh, ja, nou ja, was er dan oorlog... en er werd dan uh, kerk, uh, werkspoor uh, werd gebombardeerd. En dat was mis. En er kwam bovenop de terecht Dus de hele gemeente gezin Gertenbach is dan... Uh, Onder gegaan eigenlijk aan, aan de oorlogsjaren. En die liggen allemaal hier begraven op... Ja, in de eerste instantie uh, is in, in Halem in Noord... ...en dan in tweede instantie hier. Goed. Nou, uh, dat is het verhaal van uh, Piet Paap... Ja. ...over zijn belevenis... Ja. Uh, in de oorlog, de illegaliteit en de kampen waar hij gezeten heeft... en de briefwisseling. Ja. Nou, dat is allemaal... En dan komen we bij het laatste verhaal, want we hebben nog maar een paar minuutjes. Ja. Dat vond ik zelf ook een indrukwekkend verhaal. Door wie is dat geschreven? Dat is door, door haarzelf geschreven, door Leentje, Leentje Schipper. En die heeft dat geschreven. En, en, zij... en Leentje Schipper, dat was een weesmeisje. En die werd opgevoed door... De, door de familie. Ja, door, de, door een tante. En die was daar in huis. En uh, toen kregen ze ook het bevel om zand te verhalen. Ja, ja, die uh, was daar in huis. Wat was daar in huis? In huis, die werd opgevoed. Ja, maar welk huis spreek we over? Uh, in huis. Uh, in de Koningsstraat nummer 5. Oh, gewoon in, in het huis. huis. Ja, ja, ja. In, niet in, dat heeft dat had niets te maken met de diagnie. Oh, sorry. Ik dacht even dat dat het verhaal is. Nee, dat heeft nee, niets te maken met... Maar toen uh, uh, in 1942 iedereen Santwo uh, moest verlaten. Uh, toen hebben hun gevraagd, uh, die, die familie dan. Of ze via, met de diaconie mee konden verhuizen. Ah, zo, en zo. Dus ze en, werkte niet in het uh, diaconiehuis. Ze werkte ook niet in de diakoniehuis. En, en, en zij toen, heeft dat verhaal geschreven? En, toen, en zij heeft dat verhaal gedaan, en toen. Uh, uh, zijn hun meegetrokken met het hele... De, de, de boel hebben ze in halen opgeslagen. Ze zijn meegetrokken en Leentje is uh, bij hun in dienst gekomen. Ja, precies. En... Jaap, uh, we moeten een eind helaas aan dit programma maken... want we hebben nog drie minuten en ja. ik moet de afkoelen. Ja, zo snel gaat het. Ja. Maar ja, kijk, het is zo. Willen de mensen al die verhalen lezen? We hebben vandaag een aanzet gemaakt. Dan ja. moeten ze maar naar de Bruna... En uh, dan kunnen ze het helemaal lezen. Ik dank jou heel hartelijk voor je komst. Het was een, een zeer uh, interessant uh, verhaal. En ja, uh, ik heb het met uh, genoegen gelezen. En vooral sommige dingen waar ik echt helemaal stil van werd. En vooral die, die oorlogsverhalen en zo, dat... Uh, maar goed, uh, wij gaan uh, al uh, afsluiten. Thomas, heel hartelijk bedankt voor de techniek. Ja, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ik wil nog uh, aankondigen dat volgende week hier Engel Scholten Die weet alles van bunkers. En uh, komt daarover vertellen hoeveel bunkers, wat voor soort bunkers... waar in Zandvoort, enzovoort, enzovoort. Ik uh, wens u allemaal een fijne zaterdag verder. En tot volgende week bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. Dank u wel voor het luisteren.